dan kunnen restzetels terechtkomen bij de linkse partijen. Gezien eerdere positieve uitlatingen van PvdA-leider Samson... verwacht de SP dat de lijstverbinding er komt... ook de achterban van de PvdA zou voorstander zijn. In Ivoorkust zijn zeven VN-militairen vermoord... toen ze in een hinderlaag liepen. Door wie ze zijn gedood is niet bekend. De aanval was bij de grens met Liberia.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 I'll take you If the how you been Who could?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 Voorleven EN onzekerheid en dat Ik voel je aan. Ik Ik voor je sta, voor je sta dan dan laat Ik voel je Ik je dat Ik voor je ga. Voor je als je ga. Dit niet voelt, dan is het...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 Ja, is It's good for the gays, it's always good for the gander. Arch Sailor. Um. You know I want to be. Op 106.9. FC Come and then we hit bang. tomorrow through a say Then I have to face the emptiness I feel inside without it Find a way to make it through another day Ja. <laughs>